De strijd om de kandidatuur voor het presidentschap van Frankrijk bij de Socialistische Partij gaat tussen Manuel Valls en Benoît Hamon. Dat blijkt uit de voorlopige uitslagen. De sociaaldemocraten konden vandaag stemmen op zeven kandidaten voor de presidentsverkiezingen komend voorjaar. Volgende week wordt in de tweede ronde bepaald wie de kandidaat wordt van de Socialistische Partij. Hij moet het opnemen tegen de conservatieve kandidaat Fillon en Marine Le Pen van het extreemrechtse Front National.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 Hele goede avond, luisteraars, welkom bij Peaceful Radio Show 1212. 12.12 hier op CFM Zandvoort. Het enige, Peaceful Radio, ja dat is het enige muziekprogramma op CFM Zandvoort. En dat geeft helemaal niks, we hebben vier uur per week op de donderdagavond en op de zondagavond. En ook deze twee uurtjes gaan wij weer beginnen met nieuwe werkjes. We beginnen met Richard Osborne... Met zijn nieuwe CD, nieuwe album, Endless. Daarna komt uh, Catherine Kay. Met uh, Reflected in a flowing stream. Sorry, flowing stream. En daarna nog veel meer andere hele fijne werkjes. En we gaan vooral natuurlijk ook terug in de tijd. En je kan het allemaal meelezen op peacefulradio.info. En dan vind je bij Peaceful Radio Show 1212 /12 de playlist. En uh, websites en filmpjes. Kortom, je zal je nooit vervelen. Veel luisterplezier.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 key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 Die, Ebene. die Hohepriesterin. Die Begegnung mit dem Unbewussten. Eine fremde Welt begegnet dir, eine geheimnisvolle Welt, das andere in dir. Es ist dir fremd und doch ein Teil von dir. Kräfte werden wach, die sich deiner Macht entziehen. Kräfte, die dich binden, die dich mit sich ziehen. Lege ab Kontrolle und Vernunft. Lass dich leiten. Lass dich führen. Folge deinen Gefühlen. Folge deiner Fantasie. Lass dich ein in verborgene Räume. Lass dich ein in geheimnisvolle Welten. God, and sometimes I gaze up at the birds riding the wind, and I wonder, is that guy thinking about anything right now, or just being free? judge Voices all tangled In the depths of that sea Where a crumbling Atlantis Warned silently I can't regret this love Like water I can't regret the heart That led me to you Regret the horse that led me to you.